Morgen. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het rijdt op steeds meer plekken weer lekker door. Het winterweer heeft tijdens de ochtendspits van morgen geen grote problemen op de snelwegen opgeleverd. De ANWB zegt dat de wegen over het algemeen goed begaanbaar zijn. Er is nog wel code geel, kans op gladheid door sneeuw of bevriezing van natte weggedeelten. Op het spoor rijden wel treinen, maar nog geen intercity's. 15 zwartvoetpinguïns in dierenpark Burgers Zoo hebben ook last van de kou... In het wild leven de dieren aan de kust van Zuid-Afrika en Namibië. 10 graden vorst kunnen ze niet tegen. Ja, dat kunnen ze echt niet hebben als ze buiten slapen. Dus die pinguïns die gaan we naar binnen brengen. Pinguïns die in de nestkastjes slapen, 2 en 2, dat, uh, dat gaat prima. De andere pinguïns mogen naar binnen. Bij een demonstratie tegen de staatsgreep in Myanmar zijn 27 mensen opgepakt. Er werden onder meer waterkanonnen ingezet. Sinds militairen begin deze maand de grepen en regeringsleider Aung San Suu Kyi oppakten, wordt er gedemonstreerd. Nieuw-Zeeland wil niks met de militairen te maken hebben en heeft de betrekking met Myanmar grotendeels verbroken. 10 graden vorst vanavond, maar er wordt gewoon gevoetbald in Rotterdam. In de kwartfinale van de KNVB-beker staan Excelsior en Vitesse tegenover elkaar. In de spits van Excelsior staat de geboren en getogen IJslander Omar Son. Met dit soort temperaturen zou je denken dat is een thuiswedstrijd voor hem. Het is koud, even voor iemand van IJsland, toch? Ja. Icelandic people are also human. Morgen is de andere bekerwedstrijd, de kraker tussen Ajax en PSV. Die is een uur vervoegd vanwege de kou. De wedstrijd tussen NEC en VVV Venlo, die ook morgen zou worden gespeeld, is afgelast vanwege het winterweer. Ja, hebben we het nog over dat weer? Nou, het is opnieuw koud, graadje of min 2 in Groningen, min 5 in Brabant. Het waait alleen niet meer zo hard, dus het voelt ook niet meer zo koud als gisteren en eergisteren. En vooral in het zuiden krijg je ook de zon nog te zien.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 wat erbij is, zat. Het is ook uh, de doorbraak ja. geweest uh, van ja. and Duran in Engeland. En wat uh, ook heel erg grappig was aan het begin hoor je daar op een gegeven moment een camera en we hadden hier vroeger een collega rondlopen tegenwoordig zit hij bij gemeente Hort, Zandvoort. Ja. Walter, die zei op een gegeven moment, ja weet je waar dat uh, vandaan komt dat, uh, van dat cameraatje? Dat is een Nikon. Aan het uh, begin van dit nummer. Ik denk dat ik niet kon. Nee? nee? Jij niet? Ik denk dat ik niet kon. Ik wel. <laughs> Welkom in het tweede uur. <laughs> Welkom in het tweede uur. Het is, uh, we moeten de tijd een beetje uh, vertellen. Ah, dat is Warum? leuk voor de mensen. De nee, mensen mee, ah, dus. we, we gaan het niet over de tijd ja, hebben. We gaan het over, ook niet over, over de buikgriep hebben. En we gaan het ook niet over het weer hebben. Had jij het kaarde... Uh, nieuws uit Roosendaal al meegekregen, of niet? Roosendaal. <laughs> Roosendaal. Roosendaal. Nee. Nee. ligt dat. Schrik. Waar ligt dat. Weet ja. je toch wel? Ja. ja. Onder Rotterdam ja en twee Roosendaal volgens mij ja je hebt er ook ja. een in Am uh, Arnhem uh, in de buurt ja, dat, dat is een wel. hele rijke luistergemeente ja. en die andere dat is, uh, is nee, ook rijke vertel, ja dat is ook rijke Maar maar is er dus iemand een, een inbreker in Roosendaal die had een auto ingebroken en moet jij je afvragen waarom hij is gepakt nou nou, hij zal wel wat gestolen hebben. Nee, ja, dat is wat een inbreker doet, Gerrit. Ja, daar dat, krijg je ja. een punt voor. Ja, dat, dat is maar toch... Maar hij is dus, hij heeft een auto ingebroken, weet ik veel, de deur opengebroken, iets eruit gestolen, I don't know, wat hij gedaan heeft. En er vandoor en nu is hij gepakt. Waarom? Geen idee. De politie is achter de voetstapjes in de sneeuw, ja. <laughs> Wat een overleg. Ja. Wat een drolbaarser. Ja, toch? Ja. Stomme, ik heb jonge. van de week... ben ik dus uh, bij mijn voordeur ben ik achteruit... Het, uh, uh, het looppad opgegaan. Naar de voordeur. Met mijn schoenen. Hm? Zodat, uh, uh, zodat het net leek ervoor iemand aan de deur was geweest. Ja. En ik ga mijn vrouw vragen waar die Zalando pakjes waren. <lacht> dat vond ik dan weer grappig. Ja... ja. Dat is mijn gevoel ja, voor humor. humor. Beetje ziek, maar ja, hij ja? vond het heel raar. En achteruit was een tuinpotje. Ja. What the fuck is dat on? Niet heel slim. Ja, het is wel maar. een klassieke ja. Ja, de voetstappen. Ja, voetstappen ja. achteruit. Toch? Ja. En dan denken, wie is hier aan de deur geweest? Ja, ja niemand. <lacht> de eigen man. Oh, man. Nou ja. jongens, de armste dierentuin. Dat zijn ja. dus uh, verschillende soorten pinguins. Dat wist ik ook niet. Zo leer je elke dag weer iets. zelfs Ja, ja, in ding, hè? ja die uh, heeft de binnen binnengehaald. Het dus was te koud voor de jongens. Ach. Maar er zijn dus ook pinguïns die gewoon langs de iets warmere kusten leven ja. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld. En in Nieuw-Zeeland ook. Ja. De kleine, kleine pinguïns Ja, ja. Dus ja, en die kan je dan als ze daar niet tegen kunnen, maar beter binnenzetten. Dus een ja. plicht voor ja. uh, pingwins. Maar kan gaan nog herinneren een, film... ver, een uh, verhaal uit, uit de overlevering, weliswaar, maar toch. Ja, vertel. Het oude Schiphol, toen Schiphol Oost nog gezellig was, daar de, mijn vroegere baas, wie ik het eerder uh, verschepingsvak uh, heb geleerd, die werkte toen de tijd op uh, kantoor daar op Schiphol Oost, dus een soort barak. En dan had je ook toen al uh, dierenvervoer de KLM, de oudste, uh, niet alleen de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld, maar ook zo? De, ja, de oudste dierenvervoerder ter wereld. En, uh, maar een, uh, op een gegeven moment liepen daar dus ook, die werden dan aangeleverd. En dan moesten ze een andere vent die ging dan met een karretje een paar van die hokken halen, maar die penguins, die moesten al. Uh, dus die liepen daar op kantoor rond. En dan uh, ging er een of andere klerk... die ging uh, vis halen bij een haringboer. Geweldig. <laughs> en die, uh, tot die penguins uh, konden worden verpakt in, de, in die kratten... moesten die beesten nog worden gevoerd. Dus die zaten op kantoor tussen de vrachtblieven doorliepen... daar die penguins uh, te voeren. <laughs> en de boel te scheiden. Dus en nou. de boel te jekkeren, <laughs> natuurlijk, ja. Dus dat was wel, uh, wel grappig. Cool. Ja. Maar penguins natuurlijk... De leukste filmpjes op internet zijn poeserfilmpjes... waar mensen op afgaan. Ja, ja. Pinguïns. en gaan. En pinguins. Ja, ja. En vooral die filmpjes van pinguins dat ze omdonderstralen En weet je wel wat? Ja, in het ja. water vallen. Dat heb je met geitjes ook trouwens. Ja, echt waar? Die zomaar om kunnen vallen als ze in de, even in de stress schieten. Ken je oh, die beelden niet? Nee, ik heb oh. wel van koetje. Koetje duwen ja. ken ik. Een vriend van mij die deed het in Koetje duur, Dat is de sport in Zeeland. Ja. Daar is natuurlijk geen <laughs> fuck te doen. <laughs> uh, dan, dan ga je, je s'nachts met een paar man koeien staan namelijk te slapen in de wei dan. Die staan gewoon recht op in het gras. En die slapen dan met hun oogje dicht zo'n beetje. En als je met een flinke aanloop neemt met twee man, kun je een koetje duwen. Dan moet je gewoon tegen hem aan duwen <lacht> <lacht> <een dotteskanaal lacht> en, <hoort lacht> <lacht> en dan poei. Al door. En hoor je. Zit je kapot? Niks van hand. Maar nee. dat is de hobby van, <lacht> <lacht> van se kinderen. Koetje duwen. Geweldig. Ja. Ja. Ja. Hebben <lacht> we nog wat bijgeluiden hierbij, of niet? Nee, ja, maar ja. ja ik, heb geen je een koe? Nee, maar serieus. Maar ja, ja, ik heb, ik, ik heb wel een koetje duwen, ja. Ik vertel het ooit. Ik had het erover, vriend van ja. Nee, ja. Geen koe hè? Maar ik denk niet alleen in Zeeland hè? Ik denk nee. dat het als op andere Dat ook wel gewoon uh, voor. Ja, dat spannend. Ja. Zit ja. ja. je een... het? <lacht> Oké okay, jongen. we zitten met staan in de schuifcape. Wat gaan we doen? Ja. Nou ja, de koffieshop de is gesloten, dus we kunnen niet meer blowen. Het bier is op, wat gaan we doen? koetje <lacht> hmm, duwen. Koetje duwen. Zie je? Geweldig, ja. Uh, Tino duwen. gaat weer rippen. Ja. Alweer? Ik kijk wel uit. Als mij is meester de tijd van muziek. Nee, Ik wil nog wat Zandvoort nieuws doen. Ja. Is er dan nog iets op Nee, het zijn een fucked beleven weer in het dorp. Nee, die ouderen in Zandvoort... die zijn steeds, door die lockdown... sinds ze steeds vaker... Op een online casino. Het casino is natuurlijk dicht. Zijn er zijn best wel veel mensen leeftijd die dan af en toe, weet je wel, als het oudje binnen is, dan gaan ze even een paar honderd stuks slaan het casino ja. met, met een potje met geld. Ja, dat is ook. Maar die kunnen het, hun uitje gaat eraan. Dus die zitten nu online allemaal te gokken. En ik ja, dat is toch een beetje Vind ja, nou, Vink link voor die oudjes. Ja, ja. Als ze ja. mijn drugs op een verkeerde knop dan ben je alles kwijt. Ja, ja. denk ja. ik. Hè, dan maar. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, ja, ik ja. Het, het, het is kijk zo en uit en met gokken op, uh, op online in, Gedoe, echt. Doe dan gewoon mee met een uh, leuk uh, kroegspelletje, wat georganiseerd wordt hier op het gasthuisplein. Hè? Die, uh, die hebben dat met een online bingo uh, ooit gedaan. Goed? Bingo! Bingo! Ah, dat is ook uh, met dit uh, volgens mij wel het geval, hè? Dat is ook toch? wel een beetje bingo, uh, denk ik toch? Ja, maar dan anders. Dat is dan wel iets anders. Goedemorgen. Genesis, uh, heren. Jazeker, uh, want uh, het gaat ook uh, weer gewoon verder natuurlijk. Het gaat gewoon verder. Het gaat gewoon verder. Het uh, raakt nog kalt, nog wal in, in, deze show. in deze show. Maar ja. dat is het leuke van het leven. Ja, thames. Maar jongens, ik uh, uh, ja. even is dat ja, wat kijkjes geven? Ja, ja, ja, ja goed, idee. goed idee. Want ik, uh, ik heb er al één. Want vanavond... Dat heb ik uh, even niet. Ja? Niet? Nee, heb ik even niet. Maar uh, ja, schrijf je mee? Even. Ja, ik schrijf je ja, mee. Ja, ja, je moet er van houden. Er er ja, nou, uh, uh, kom erop, ik, ik ben er op, helemaal klaar voor. Ik ja, zit, vanavond zijn ik er, schrijf er ook even mee. Ja, schrijf even mee. Dank je Vanavond joh. zijn er uh, twee films die wellicht, daar moet je van houden, er het waard zijn. Een is van zijn oude comedy, Ferris Bueller's Day of met Matthew Broderick. En nou, die is altijd nee, ja, ja, altijd een leuke film. Het is gewoon echt wel een familiefilm waar je leuk naar kunt kijken wat, die allemaal kan, wat je kunt doen op een spijbeldag bij Comedy Central om half negen. Ja, kort. half negen. Vanavond is er een remake van uh, een film uit 1974 met Walter Matthau en Robert Shaw. Een mooie oude acteurs uit de jaren yeah. 70. En die rollen worden nu vertolkt door Denzel Washington en John Travolta... in de film The Taking of Pelham 1, 2, 3. Ah, Waanzinnig goed. Dat is de hele goede oh, film. Ja. Ja. Ja. Ik vond de klassieker vond ik al redelijk spannend. Om ja. um, kwart over elf op. Uh, ik weet het niet meer. Veronica? Nee, ik zou kunnen. Ja, het zal Veronica zijn. Ja, het zal de tweede, tweede film op Veronica zijn. De eerste is meestal. Eh, goed, andersom. Dan, de rest van de week... Mm, ik ben niet heel erg onder de info wat er is. Vrijdag daarentegen. Mooie film, half negen, op RTL 7. Donnie Bresco met Johnny Depp en Al Pacino. Prachtige film. Uh, uh, dat is waarin uh, Johnny Depp zich als undercover uh, in de maffia... Uh, maakt bevriend met een oude huurmoordenaar gespeeld. Al Pacino. Prachtige film. Uh, dan hebben we op vrijdag ook om half negen met James McAvoy de film Split. Wat echt een hele spannende thriller is. Waarin hij 23 persoonlijkheden heeft. Best een hele wow. spannende thriller. Uh, prachtig. Split heet hij. Mooie film. Half negen, net vijf. Vrijdag. En op vrijdag op Canvas, de Belg, om tien van half tien van de Coen Brothers de film Fargo. Als je die nog niet gezien hebt, geloof me. Vrijdag, tien van half tien, op Canvas, Fargo van de Coen Brothers. Fantastisch Kijk, je okay. dus Die moet je echt, ja. En dan ja. hebben we verder op Netflix het een en ander. De uh, Dick vind ik een leuke film. Heb ik gezien. De uh, Dick gaat over, is een waargebeurd verhaal... over een, uh, uh, een vrouw op een kasteel in Engeland. En die vraagt aan een man of ze wil komen kijken... als ze heeft wat gekke heuvels in haar landgoed liggen. En die man begint te graven. En dat blijkt een, een vikingschip uh, te zijn uit, uh, uit de... Acht of de negende eeuw ligt oh ja. Ja, met, met, met grafresten en zwaarden ja. en goud. Kewel, een waargebeurd verhaal, de dig, De spullen die daar gevonden zijn ze liggen in het, uh, Museum, het British Museum. Ja. En het is ja, een geweldig verhaal. Een man, gewoon een graver, begint daar en vindt dat. En dat uh, gaat over strijd. Nou, mooi film. Ja, voor de luisteraars de DIG. Ja, de dig. Ja, niet de, de dig. Dat nee, mensen nee, denken nee, dat is een lul gevonden Nee, niet de, dick, niet de dig. Niet de Nee, die is ja. De ja. dig. Ja, iemand heeft ja. enorme penis. Is het ja, dan dus, ja. uit hout nog. Ja, een ja. ja, ja, houten en penis. Een houten gegooid. Ja, en Maar ja, ja, ja. dit is hem niet. Ja. Nee. Uh, dus dat is een uh, mooie film. En ik heb gezien... Dat is een film uit... 2000, uh, nee, dat is een oude film. The Big Short heet die. Ja, die heb ik gezien. Die heb je gezien. Pracht met Ryan Gosling, Christian Bale en Brad Pitt. Het gaat over de crisis uit 2007. En hoe dat allemaal... Hoe die hele huizenmarkt, ja. onze, hoe onze hele economie alles instortte. En hoe een aantal gasten daar hebben gegokt op dat, dat de huizenmarkt in zou storten. Ja. Omdat we, we zitten met z'n allen op een enorme bubbel. Het is een best ja. ingewikkelde film. Maar als, ja. als je erin meegaat, is het een ja. hele mooie film. Uh, dus dat en tot slot, uh, als je houdt van stand-up, stand-up comedy. Videoland heeft sinds 1 februari heel veel uh, uh, stand-up comedians. Uh, ja. Theo Maas, uh, Jochem Meijer, Ronald Goedemond, Daniel Arens. Ik vind Henry van Loon heel leuk. Dus een uh, ja. sleutelmoment. Ja. Ik, vind, ik ben dol op Henry van Loon. Uh, omdat hij zo absurd is. Uh, maar dus op, als je van stand-up comedy houdt... en je hebt videoland abonnement... heel veel stand-up uh, vanaf begin deze maand. Dus uh, lekker kijken. Okay. Helemaal goed. Nou jongens. Ja. Goed. Uh, jongens. Oh. Ja. Nee, oké. Okay. Moet let laten, laten we wat draaien. Dat, is, dat lijkt me een goed plan. Ik zeg, uh, dans even mee... Ja, dat is Lenny zelf. Ja. Annie, uh, weet je dat Annie eh, een briljante eh, dame is? De hoog, hoogbegaafd. hoogbegaafd. Hoogbegaafd? Hoogbegaafd is zij geweest. ja. Mm. ja okay. uh, nou, wordt het ger. Die, die... Heb jij, wel, ja, jij hebt wel wat mispeuterd, toch, of niet? Wat ben ik? Je hebt wel wat iets mispeuterd. Je hebt wel wat dingen gedaan. Dus ik, nou, ah, je ja. uitgegeven. Echt, ik denk, nou, mag wel naar binnen met die kaart. Of, uh, weet je dat? Heb je al geglipt ergens? Of ja, nou, ja, toch? Ik kan ja. Wel, daar kan ik ook nog wat over vertellen. Ja, wat, wat ik namelijk lees, oh. dat er... Uh, in Rotterdam... Mm -hmm. is er iets aangekaart in de gemeenteraad... omdat er plotseling heel veel... parkeerplaatsen ja. voor minder valide in Rotterdam. Oh, ja. <laughs> Niet een beetje. Dus is explosie. Ja. Dus Iedereen heeft ongeveer een bepaalde wijk... Heeft inmiddels een handicap... Het is echt belachelijk. Ja, en allemaal voor huis met een trapportaal naar boven. Ja, dus, ja, <laughs> ja, maar het is natuurlijk gewoon... Ja, het is gewoon fraude met vergunningen. Ja. Nou, wel, iemand zegt, ja, ik trek met mijn benen, kan niet kan naar, naar mijn huis lopen. Ik ja. moet voor de deur staan. Ja. Hilarisch. Zijn we ja. dan ook uh, aangekomen bij het autonuur? Want dat, dat hebben we nog niet ja, ja. gehad. Heb dat? Hebben we nog wat auto is? Ik denk iets met accu's of vastgevroren... Ja, wel. Even opletten natuurlijk, want... Corpus auto ja, mooi geluid, hè? Ja. Ja, blijf blijf mooi, hè? Ik wil wachten he, wacht 10 dat ik het 10 weer hoor. Tien cilinder. Ja, cilinder. Ja. Maar zitten jullie altijd uh, met, de, met de jas aan... als je achter het stuur zit in de auto? Rijden hm. jullie met de, met de jas aan of niet? Ik, het valt nou, me nou, het zo ik wel. Uh, als, ja, als, mensen... als ik in de auto zit en het is van dit weer... dan wel met een jas aan. Ja, ik vind dat altijd zo... Uh, weet je, uh, ja, mijn auto... Maar mijn jij auto's doet niks zelf... met een jas aan. Nee, maar goed. Weet je, en als ik in de auto zit, moet ik sowieso. Daar is het eigenlijk toen de tijd mee begonnen. Ik vond dat zo onhandig om met een jas aan in de auto te zitten. Dus ik deed standaard uit, ook al vroeg het uh, 10 graden. Op een gegeven moment, langzaam maar zeker, wen je daar dus uiteindelijk aan. Maar uh, goed, als je de, in, met dit weer de, de vooruit probeert uh, je zegt vooruit vooruit ja. ja nee, ik... Voorruid, ja. ja maar nou, oké, okay, dan hebben we elkaar goed verstaan. Ja, neem maar de vooruit ja. ja, maar dit hier moet je uitkijken dat je buiten de taan gaat plassen. Dat, ja, plassen. Precies, ja. Ja, dat en, je voorruit. niet ja. Dan bevriest je stralen in één keer. Ja. Maar geen uh, heet water over de voorruit gooien, want uh, dan uh, is er een kans dat die uh, knapt. Ja. Dus gewoon dat rustig met een, uh, met een ijskrabbertje doen. En... Uh, ja, de, de capaciteit van de accu neemt, of dit weer neemt sterk af. Dus als je dan je, je koets start en de accu is niet helemaal 100%, dan zorg je er in ieder geval voor dat uh, de appliances uitstaan, zoals je blower en erg, ja, of wat ik veel wat. Alles wat al meteen tijdens het starten mee zou kunnen gaan draaien, moet je dan even uitzetten. Want je het achter... hem dan nou leeg en gaat hij dan nou kapot, of wat? Zo... Nou ja, dan heb je dus de stroom die je uiteindelijk alleen maar voor de startmotor nodig zou hebben, die lekt dan ook meteen weg naar andere accessoires. Oké, okay, want als je eenmaal loopt, dan dan, dan, dan ja, laat ja, je dan het, het goed. Dan moet je door je dynamo. Dit weer doen. duurt ongeveer een half uur als je accu praktisch leeg is, maar je auto nog net aan de praten is gebracht, dan duurt het okay. ongeveer een half uur voordat die weer als je dynamo. Normaal is dan het tien minuutjes is. rondrijden dan is je wel opgelaten, Om ja, met dit weer misschien een half uur, maar uh, dus uh, nou zo. En de auto natuurlijk niet op de handrem zetten. Ook niet. Er zijn helaas in het kader van de moderniteiten wel bepaalde moderne types die dan een elektronische handrem hebben. Waarvan je ook alweer leest dat dat af en toe problemen geeft, niet alleen door de kou, Maar die willen dan weer niet releasen. Dus maar zet gewoon met een, een auto waarbij je zelf nog een handrem of een voetrem hebt, zet hem daar niet op. Zet hem gewoon in zijn versnelling en dan ja, kom je... Daarmee dat hij... Uh, dat oh, morgens vaststaat. dat ja. heb ik altijd gedaan. Ik heb een automaatje. Dat is een B gewoon, is dat goed? Oh, ja, dat de B, is altijd ja, de B ja. Ja. ja, Die Amerikanen gebruikten eigenlijk helemaal nooit een... Ja, handrem. Al was een voetrem. Ja. Handrem. Dus dat uh, viel me altijd al op. Maar dan moet je hem dus... Ik vond het altijd een vervelend geluid... als je hem dan een automaat op een helling wegzet... en je moet hem uit die bak trekken. Klonk. weet je wel. Dus uh, vroeger toen ik auto's kocht in Amerika... Dat was een van de dingen die ik altijd moest controleren. Of de handrem ook uh, werkte. Hm. Omdat die Amerikanen die gebruikten, dat uh, dus nooit. Heb je daar nog uh, gewerkt in Amerika? Nee, ik heb er wel auto's van gehad. Nee, oh. Ik heb er niet, uh, niet gewerkt. Althans, uh, niet heel lang. Twee dagen of zo. meestal vergadering waar je in slaap viel natuurlijk. Ja. ja ik, ik ben dus van die goudcongres uh, en Je ging dan naar die of niet? Ja, dat was altijd mooi. In Top. New York, ja. De gingen de, de... Goudboeren en de handelaren. De handelaren in Edelmetalen hadden een keer per jaar van die... Uh, Platinum Week heette dat ook. Mm. En dan kwamen ze bij elkaar en dan gingen ze aan elkaar vertellen... tijdens een uh, overdadig uh, cocktailparties en copieuze uh, diners... hoe goed ze het hadden ge gedaan dat jaar. En... Uh, ja, dat was altijd wel heel interessant. er kwamen uh, om ja, de wereld van het geld. En daarnaast uh, had ik dan het uh, geluk om als Jan Klerk uh, te zitten met mijn collega. Op zich wel aardig om dat ik hier een keer van heel dichtbij... en drankjes. Ja, het, uh, van dichtbij te kunnen zien hoe die lui bestaan. En, uh, maar je hadden nooit de goudstaafje op je hoofd kussen. Nee, nee dat kan nee. we niet. Nou ja, goed, ik, heb wel, ik kreeg elk jaar van mijn Libanese... Uh, God hebben zijn ziel, uh, goudvriend een uh, zilveren kalender... En die heb ik al die jaren bewaard. Dus ik, zilver gaat nu stijgen in prijs. Nee, ja. en ik heb, geloof ik, anderhalve kilo zilver thuis liggen. In de vorm van allemaal 100 Echt gram waar? kalendertjes. Wat ja, grappig. <laughs> Wat oh, grappig. lief. Dus dat was uh, van uh, Ja, Cospa. maar dat is voor die man natuurlijk geen klein, klein geld. Ja, ja is azen. het ook, ja. <laughs> ik, ik, ik zit ook uh, weer even naar jou te kijken. Uh, Colm, even de de weer bijpakken. Want vond. dat is altijd al, rond deze ja, dan tijd. Ja, zitten de mensen helemaal trappelend. Ja, begrijp het, begrijp het.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 Geen beeldjes uh, mensen, het radio is uh, soms het medium van de kapotte tv... zoals Tino dat uh, netjes wel eens zegt. Uh, maar goed, dit uh, was Nana M. Roos. Uh, Ik heb al een Niet te, mooi, te met Nana oh, Mouskouri. Nee, nee zij het Nana Pijnenburg in Teggi. En uh, ik heb al de toezegging uh, gekregen van haar dat ze hier op een donderdagavond uh, bij mij in een uitzending komt ja, spelen. Dus dat uh, ja, wordt, ja. uh, Maar dat is de hele avond alleen maar kutnummers, toch? Uh, dat is, <laughs> dan mag je er ook bij zijn, hoor, jongens. Dan mogen jullie ook eens ja, een keer zien ja, hoe, wij, ja. hoe ik dat bedoel, die donderdagavond. Ja, maar goed, het avond. Uh, Hadden jullie uh, dat uh, gekke nieuws meegekregen van een vrouw in Colombia? Die had een tweeling gekregen. Er was iets geks mee aan de hand. Nee. Nee. Nou, er zijn er 19 over de hele wereld van bekend van uh, tweelingen. Hmm. Uh, die, dus een vrouw is bevallen van een tweeling, en die hebben allebei een andere vader. Hoe kan dat? Ja, precies. Nou, Gewoon geneukt. Maar, uh, maar, maar dan moet je wel twee keer neuken. Nou ja, is, is, uh, uh, hoe zit dat ook alweer, uh, uh, uh, Ger? Hoe zit het? Het hef, ik zal het even... Ja. Ik zat even schrijf even mee, Ger, als je wil. <laughs> ja, ik schrijf even het het mee. Uh, ja. Wacht even. Hetero-partonale super <laughs> Oké. <Okay>. Hoor oh, <laughs> nog een keer hetero-paternale superfecundatie. Zo. Dus dat is niet hem? het verhaal dat je blijkbaar zwaar kunt raken als je op de wc-biel bent gaan zitten waar net iemand uh, iets gek, of in een badkuip bent ja. gegaan, weet je wel? Dat is zo'n klassiek van, ja, ik heb een badkuip, zeker van de vorige bewoner. Ja, ja, ja. Maar het is dus mogelijk om, uh, als je binnen een afzienbare tijd twee keer uh, gecopuleerd hebt met, uh, uh, uh, met, met heren, dat er, uh, dat er twee verschillende celletjes blijkbaar bedrogen okay. worden. Dus die hebben twee verschillende vader. is heel veel. Het dat ja. irritante ja. dingen eruit ja. Dat, dat, dat, dat, ja, is, dat is toch leuk ja. Nee. Nee. Ja, dat, jij nou, dat jij nou last <laughs> hebt van een rotte ja. humeur? Dat kan ja, nee, nee, ik, ik, ik alleen het maar. Hij zit te. Hij is wat praten. Hij is praten, dus inderdaad irritant. Ja, het is heel irritant. Dat moet je He ook niet doen. Nee, dat is ook niet leuk om dat te doen. Weet je wat, dan haal je gewoon... Wat hoor ik nou? Ja, dat ben ik niet. ben jij. Waar komt dit vandaan? Ja, ja je ja, zit zo oh, al die toetsen tegelijkertijd. <laughs> het, is, het is een oude zo uh, 124 bpm. Ja? Ja, ja goed. Ja. Is kan, je die lekker, kan je lekker je <laughs> muziek op zinken? Hé, <laughs> ja. hey Frank. Koekoek. Onze leraar heette vroeger zinken. Ja. Ja, ja zo'n ja. bekende naam. Hey, ja, nog ik, steeds al slaapt hij buiten nu, denk ik, maar... Ja, hij was mijn bovenmuurman. Ja? En op een gegeven moment kwam hij naar beneden. En toen zei hij tegen mijn vader... misschien is het toch beter als jij je zoon van school haalt. <lacht> ik moet altijd denken aan een, uh, een leraar Engels... die ik ooit uh, heb uh, gehad. Hij is maar één jaar op de Jaap Koevoet Mavo uh, geweest. Want, uh, Jaap Kiwi ja, is Mavo, ja. maar ik zei oh ja? Jaap Koevoet, -Koevoet Mavo. <lacht> en uh, daar zat altijd een beetje een keetschopper in uh, de klas. Bertje Bosman. En op een gegeven moment uh, ging hij in het Engels vragen. Oké, okay, waar is iedereen geboren? En uh, toen kwam je bij Bertje Bosman. En where are you born? In Artis? Nou, dat was een beetje. Dat uh, was <laughs> <laughs> een beetje een Even op zijn plek gezet. Heb je het echt, uh, ja. even op zijn plek gezet. Nou ja, ja. dat ja, kan ja, ja, gebeuren. Ja, ja. ja. Nou jongens, uh, ik zou zeggen, laten we een stukje muziek bij. Ja. Heb jij wat van? Ja. Uh, ik heb uh, wel wat uh, liggen, denk ik. Ja. Ja. Ja. ja, ja zeker, zeker. Ach. Ja. Komt er wat? Ja, komt er wat. Ja, ja. Hier allemaal techniek, hè? Allemaal techniek. Prachtig. Heel mooi. Oh, Dat is ook oh, jaren tachtig, oh, oh, oh, Ger. Dat weet ik. Al van viel. Oh, ja, ik weet er alles van. Ik heb het geplucht. Let's <laughs> Had het oh, nog, uh, minder uh, oud waar. We hadden het net even over de gnoom. Ja, en, uh, de ja. Ongetwijfeld uh, zijn er uh, luisteraars die zich dit uh, tentje nog wel kunnen herinneren. Het etablissement ergens aan de Bakkerstraat. Volgens mij uh, had hij in de 70 jaren dat uh, gekocht als een uh, toen tot tijd onbewoonbaar verklaard visserswoninkje voor ja, 11.000 gulden. Echt waar? Ja. Voor zo weinig? Ja. Had hij uh, dat gekocht? En op een gegeven moment uh, had hij daar een koffieshop. Toen nog in de letterlijke ja. zin des woords koffieshop. Uh, maar op een gegeven moment uh, had hij een alcoholvergunning aangevraagd. Een koffieshopje liep op zich al heel leuk. Maar toen er een alcoholvergunning kwam, ja, toen was de beer los. Toen dus was toen, de beer los. Toen uh, ja. zat het gewoon elke avond vol. Ja. En het was wel een bijzondere tent. Behorende, of opgezet door ook een uh, even zo bijzonder mens. Wilfred Taters. Zijn vader was, geloof ik, wethouder toen. Hij zelf ook. Ooit. Hij zelf ook, ja. Hij zelf ook. Een maar uh, ja, het was een soort uh, hopman eigenlijk... die nog probeerde op zijn geheel eigen wijze... om uh, de Volk losbandige wei. jeugd een beetje in bedwang te houden. <lacht> nou, dat is niet gelukt. Dat is niet helemaal gelukt. <lacht> om uh, door wat uh, en, festiviteiten en... te organiseren. Vanuit de Gnoom, weet je wel. Ja, dat is nog ja. een uh, zusterstad of wat ik wilde. gingen ging ze naar Duitsland. Bekende boerenkoolavonden. ja. En dan uh, ja, ja, er ja. gebeurt altijd rottigheid. Altijd. Flit Stiekel, God hebben zijn ziel, die dan zelf uh, vuurwerk had gemaakt. En Wilfred vroeg om een leeg biervat. En het passagegebouwtje stond nog in de stempels, dus het was vers aangelegd. En hey, Wil, heb jij even een uh, leeg biervat voor me? Hoezo? Geen, uh, geen rottigheid, hè? Nee, nee maar eventjes uh, buiten voor wat vuurwerk. Nou, op een gegeven moment uh, in het galerijtje, dat biervat gezet... een hoop rottigheid eronder aangestoken... Op een gegeven moment... Brrr, koei! <laughs> zag je dat biervat, dat was opgestegen. En die cirkel, die zit nog in het beton. Ja, die zit er, <laughs> zit er nog in? Ja, het taat dus helemaal uit zijn plaat. Ja. Ja, dat was dus wel uh, een, mooie, dat was een mooie situatie. Dat He? was een hele mooie situatie, ja. ja. We hebben daar wel heel erg veel... Weet uh, je nog met dat... Uh, <laughs> er stond een, een aquarium ja. met allemaal vissen. Die en en op een gegeven moment... Ik ja, denk, verrek, ik zie allemaal water... en er, er was het aquarium aan het uh, lekken. lekken. Maar het ging steeds verder. En op een gegeven moment moest ik het helemaal zo vasthouden... want er, er werden werd helemaal de vissen eruit gehaald. Je kon meestal ook niet door het glas heen kijken... want het nee. was allemaal groen. Ja, alles was groen. We een koffiezetapparaatje in 1902. Ja. Dat deed het nog net. Het was helemaal ver, ver, ver, gesmolten. Voor een koffietent. Het was een koffietent. Ja. Koffietent, Ja. Hm. Oh, wat hebben we daar gelachen. Graafloortje, wat... Uh... Ja, en en Rens, Rens, die nu uh, bij de HEMA uh, de bloemen verkoopt... Die, was, ja. uh, die, was, die stond er achter de bar ook. Ja. En, uh, ik heb één uh, uh, week, geloof ik, achter de bar gestaan... maar dat was niet zo'n goed succes. plan. Nee, nee werkte niet. Nou, de warewet nee. deed daar ook geregeld een inval... en uh, de enige opmerking die ze konden maken... was dat er iets aan het sanitaire van de vloer gedaan moest worden... Ja. Maar uh, nooit aanmerkingen of opmerkingen over het bier. Want dat vloeide zo rijkelijk. Dat kon gewoon niet bederven. Nee. Ja, dus dat was wel weer het aardige. Oh. Van. Had, hij op een oh. gegeven, had hij een daghappen op zondagmiddag. Ja. Maar dan had hij een heel scharig uh, heet plaatje. Met dat gedoe en zo. en <laughs> Had hij dan uh, een soort van hamburger. Uh, oh ja, die, die maakte die. die. Maar als je er dan een bestelde, ging helemaal over zijn zijk. Want uh, ja. hij zei, Jij, eet hem even hierop. Want zometeen wilde iedereen uh, zijn hamburger. <laughs> <Ja>. <laughs> en die mij leuk, denken. vette bagger die ging natuurlijk in no time het hele tentje door. <laughs> en, dus dat was klaar. En uh, ja, met, met kerst had hij dan natuurlijk... Uh, kerstboom had hij. Op een gegeven moment uh, had kerstboom. hij daar ja, lichtjes in. Ik had ook nog wel een... Uh... En met oud-jaar had hij, toen de kerstboom dan nog stond... oliebollen gebakken. Maar ja, het was niet de bedoeling dat er dus gekloot werd. <lacht> maar jij voelde hem al aankomen... dat één grote witte mist van de poedersuiker binnen. Ja. Er werd natuurlijk uh, met oliebollen gegooid. En op een gegeven moment hadden ze die oliebollen... op de lampjes van de kerstboom geprikt. <lacht> ja. dat je op een gegeven moment dit hoort... Alles donker binnen. <lacht> Alles stoppen eruit. Weet je wanneer hij de kerstboom er ook eens een keer uitgehaald heeft... Ik heb de het wel eens meegemaakt. Nou, ja, het scheelt niet veel. Juni, juni, of, juni of mei of juni, ja. toen flikkerde hij hem eruit. Dat was echt... Op ja. een gegeven moment was ik het wel hier e e Op een gegeven moment had hij een, een Sinterklaas staf opgehangen. Ja. En toen de, kon je inzetten daar voor, de, voor, voor, voor een weddenschap. Wie hem het eerst eraf zou halen... Boudewijn Hoogman of Gerwijn Hoogman. <laughs> <laughs> en toen was het Boudewijn... en, en toen pak pakt dat ding op... en ik hoorde alle gasten juichen... <laughs> Ja, hadden gewonnen. Oh, oh, oh, ja, mooie tent. Ik kreeg mooie nog 50% inleg. Even, even ja. zo, Ik ja, ja, kijk even. Mooie, mooie tent. Een, uh, oh. Ja, we ja. hebben... We hebben de tino is heel stil geworden. Ja, die werkt gewoon door, hè? Ja, dat is lekker, hè? Nou, oké okay, dan. Er is nog maar even een stukje dan, muziek. Ja, wel ja. Ah. In me event of something happening to me.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 Ja, ja, Hij is er. De Gip. Uh, de, de Gip family was dat. Uh, Ger, jij gaat het pand verlaten. Heb ik, ik, moet, ik heb even bezigheden buiten zijn huis, jongens. Oké. Okay. Nou, ik neem aan dat jullie het heel goed kunnen. Ja. kunnen. Denk dat denk, denk ik ook. Ja, Tino? Zeker. <laughs> <laughs> Tino is wel minder enthousiast. Hij stelde heel gedecideerd vast. Ja, maar dan moet je het wel voor me overnemen, Tino. Dan zijn maar... er nog twee, hè? Ik ben even aan het werk, sorry. Oh, <laughs> ja, goed. Nou, uh... Lekker dan. Nou. Dat kan ja, wel. Uh, uh, nou, wil drieën. jij dadelijk nog een lift naar het Hoge Noorden, Ja, ja graag. graag. Okay. Dus uh, dat, dat, uh, naar, het ja. naar het Hoge Noorden? Ja. Dat is, dat is uh, maar gewoon heel. Een ja. ja. En uh, ja, dus, twee uh, straten verder, uh, de Vaarneinstraat. En daar zit je. Goed, uh, Gern gaat de pand uit. Ik, uh, ik heb ik nog op? wel wat, uh, overigens. Uh, want, ja. Uh, Geen, uh, Geen kut misschien? Jij nee, nee, nee, nee, nee. Gewoon leuke plaat, hè? Eh. Verjaardagsfeesten, hoe verlopen die bij jou meestal? Nou, ik. Uh, ja, ik, ik vier mijn verjaardag zelf niet. Ik, ik ben niet zo van de, he? Van de, weet je, zelf uh, ben je druk in de weer om iedereen van uh, drank te voorzien en hapjes en zo. Je hebt er zelf nooit zoveel aan. Ja. En, dus en, ik ben meer van het uh, af en toe uitnodigen van mensen. Dus op, uh, Kleine schaal, dan heb je ook meer aandacht voor elkaar. Ja, want in, uh, in deze tijden uh, gaan uh, verjaardagsfeesten toch niet altijd helemaal goed. Want uh, een politie die heeft een eind gemaakt aan een verjaardagspartij. Waarbij de gasten uh, zich verstopten in kasten en op wc's. Oh ja? Als je dus niet gevonden wil worden, dan, uh, dan kan je altijd hier nog uh, verkassen naar de, naar de wc. Dus dat uh, ja. Maar goed, wij zitten hier legaal, mag ik aannemen, zeg maar. Ja, het is zo. geen zuipketen in ieder geval, toch? dus wat, uh, wat dat gaat... Uh... Niet op dit uur in ieder geval. Nee. Of heb jij, als je donderdagavond uitzendt, wel een klein alcoholisch drankje erbij? Nee, helemaal nee, niet, nee, nee, nee. Dat ben je, je dus... sowieso van een alcoholische versnapering. Uh, ja, ik wil het nog zo af en toe nog wel eens uh, ja. gebruiken, maar het is uh, op één hand uh, te tellen. Ja. Ik en weet niet hoe het uh, met uh, Tino is. Uh, drink jij een drinkje in een alcoholische versnapering door de week heen? Of alleen in het weekend? Of helemaal niet? Of? Ja... Ik drink wel uh, meestal voor de. Ik doe wel een aperitiefje. Okay. Maar dat doe ik niet elke dag. Nee. Meestal op de dag. Zo twee, drie ja, ja. dagen in de week dat ik. Uh, en bij het hier uh, over een jong borreltje? Of, uh, ja, ik, ik kan me herinneren op, op, ten tijde van Molly. Ja, lekker een, een, een jonge borrel. Ja. En een pils voor te eten. En dan um, nou, soms een wijntje bij het eten, maar niet, ook niet elke dag. Oké, okay. ja. zoals we vroeger bij uh, Molly te doen, dan had jij een zijspannetje. Ja, maar dat dat een, altijd, we starten met een koffie. Fluitje korenwijn, ja. Fluitje, fluitje, met een, fluitje met een borreltje misschien nog één. Ja. Mm, beetje wijn bij het eten en een, een, een mooie dan ja. een, armiak, ja, de, een mooie Armagnac na. Ja, arme jak, ja. Een jakje, heb jakje. Een limoncello zelf gemaakt, ook lekker. Molicello. Ja, jongens, ik, uh, ik kan niet wachten totdat de horeca weer mag opbloeien. Ja. En ik hoop van ganse harten dat de mensen het ook redden. Want ja. ik heb begrepen dat het echt water tot voor de kijkglazen staat. Niet eens meer tot de lippen, maar voor de kijkglazen. Ja. En het moet niet al te lang meer duren. Nou ja, goed. Uh, het is nog, uh, denk ik, nog even tandhakkers. Denk ik uh, voorlopig nog tot, ja. tot en met halverwege maart. Want uh, eerder uh, denk ik dat het niet open gaat hoor. Ja, het blijft een wonderlijk fenomeen. Hè? Want we zijn, enerzijds, hebben we natuurlijk een, uh, een zeer innovatief land. En zijn we wereldberoemd als het gaat om, om waterhuishouding en, en dat soort dingen. En uh, bedenken van alternatieve brandstoffen. Maar daar waar het gaat om de verspreiding van, uh, of de distributie, moet ik zeggen, van een uh, vaccin. Daar slaan we de planken aan. Nou ja, het heeft Toch ook met de, met de beschikbaarheid te maken. Maar goed, het is weer een heel ander uh, nee, ja, deel. Ja, nou, ja. Er zijn, uh, zijn 3000 mensen klaar om te gaan prikken op dit moment. Ja. Okay, okay. Ze hebben gewoon op verschillende paarden gewet. Waardoor het gewoon uh, niet helemaal goed gaat. is. Mm. Uh, en ik zag van de week uh, dat, ze ook, dat de verspreiding dat wordt een van de... De krokettenbakker wordt gebruikt om die, om die dingen en die behandelen ze dan weer verkeerd. En ja. Het is vlek een vlek. Geloof me nou, ja. dat is niet helemaal goed. Uh. Hm. Nee, nee, dat is... Maar goed, uiteindelijk Zonde. zijn we in september in Gent. Ja. Heb je nog iets uh, opmerkelijks uh, wat we nog uh, kunnen vertellen? Er is een jongen in Engeland, Jozef Flevel, die, uh, die had een ongeluk gehad en die raakte in een coma en die is, heeft elf maanden in coma gelegen. Dus die werd wakker, gelukkig. En hij mag alles weer bewegen, heel voorzichtig. Ik weet niet hoe de situatie er is, maar zijn ogen zijn open... en hij beweegt zijn ledematen weer. Ze dus we moeten hem nu even uitleggen dat er, dat er een pandemie aan de gang is. Dat heeft hij gemist. Bizar. Dat is natuurlijk het grote voordeel als je elf maanden We uh, zouden allemaal even lekker 11 maanden in, nu nog even laten we dat... Uh... Nou ja, dat, dat zeg je nou. Maar volgens mij, als zo iemand uh, ontwaakt na zo'n lange periode, dan moet hij hem weer helemaal leren lopen. En de spiermassa natuurlijk ja, in erin, wel uit. Ja. Maar goed, het, die jongen is 19, dus dat komt uiteindelijk wel ja, goed, ja. Voor, yeah. voor, als wij hem krijgen, dan... Uh, dan je, nee, dan uh, ja. gaan we eten met een slangetje de rest van ons leven. Heftig, heftig. En je natuurlijk meegekregen dat... de Piemont patissier. Heb je nog meegekregen? Ja. Die is, uh, ja, die is gestopt. Ja, die, toch, die ging toch weg uit, uh, uit de mostin-partij van de eenheid. Ja. Ja, dat is toch best wel gek. Uh, nou nee, goed, nee, ja, eigenlijk helemaal niet gek. Want ik snap wel dat, ze dat, dat je als je piemeltaartjes bakt... <lacht> dat je dan niet bij een politieke partij <lacht> er maar even los van... of het nou een mostin-partij is of welke partij het ook is... ik denk niet dat je blij wordt voor een piemeltaartjes ja, bakker. In, was... je, in, je, in, je, in je partij wel. Ik denk, als er ooit één politicus is geweest... waarvan je dat dat kunnen verwachten was, Marcus Bakker... Aha. Maar uh, ja. Ja. Nee, ja. eigenlijk... Uh, ja, dat, maar, dat was een communist, hè? Ja, maar goed, die bak ja. ook taartjes misschien. Toppertje. Maar deze mevrouw had wel uh, op een goede uh, manier gereageerd. Uh, uh, ze wilde de partij niet in een kwaad daglicht zetten. En het eindigde met... Het is jammer, al zijn er veel ergere dingen in de wereld dan een piemel. Ja, Absoluut. Dat vind ik op zich... Uh, ja. Dat kan wel op een... Uh, tegeltje. Op een tegeltje. Ja, dat dus lijkt mij een buitengemeen goed tegeltje. Muziek, Jaap. Nou, we hebben nog een uh, bijna twee. Ja, daar is het al te laat voor. Dus, uh, dus we kunnen nog, uh, nog iets. Uh, nog even. Ik weet niet wat, uh, wat er nog besproken kan worden. Er kan van alles besproken uh. worden, uh, ja. Ja. Wil je nog even horen dat er een vrouw in Colorado is aangevallen door een uh, door een rendier? In Hoe de is eigen... dat dan? In nou, in de eigen keuken. Oh? oh. Ja. Maar wij hebben wel last van herten. Hè? Ja, ja. Af en toe staan een herten in je tuin. Dan ja, vreet ja. je op, anders ja. zal kunnen vinden met dit weer. Maar, nee, maar je herten. Iedereen heeft de zand voor het grote last van herten gehad. Of af en toe nog. Die staan gewoon in je tuin ja. boel kaal te vreten. Maar deze vrouw die kwam thuis en die had wat fruit neergelegd op het aanrecht keuken. Ja. En er was even een kleine moes die dacht... Uh, die is voor mij die peer. Dus die vrouw die kwam de keuken binnen en die zag alleen aan een, een ren hier staan. Deze proberen weg te jagen door allerlei spullen op dat beest te gooien. Maar daar was hij niet van indrukt, lekker nog. Hij werd eraangevallen. <lacht> ja. Over, overgedomesticeerd eigenlijk. Ja, dus je, wat, wel, zeg maar. wat doe je in mijn keuken? Begooi nee, je met een pak rijst. dat zal je krijgen, Kering. Dus hij is gewoon een bouwafval. Dus je snijfde onder blauwe plekken En die werd gewoon, leg het maar eens uit op het politiebureau. Ik ben aangevallen. Ja, ja. Je weet zeker dat je man je niet mishandeld heeft. Nee, nee. Ik ben, ik ben aangerandreerd hier. Mm -hmm. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En uw naam was? Nee, niet. Ja. Ja, het is een ja. blijft grappig. Die toeristen, die dagjesmensen weten. Nog steeds niet wat ze zien. Hè, nou, en ja, goed. Door, uh, uh, door nogmaals, het, het verhaal van Fred Paap. Het idee uh, om dan mensen die hier komen. Gewoon nog met een weer uh, Dat ze in hun eigen wild kunnen schieten. Dat dat, uh, maar goed, het is weer een heel ander verhaal. Um, deze uitzending. Deze kant nog wel show. Uh, is weer voorbij. Uh, volgende week uh, gaan we weer verder. En uh, kijken hoe het dan bijstaat. Of het dan ook in de witte wereld zit. Tot volgende week. Dag.